Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond een verzonnen cyberaanval. Dat is eigenlijk dus een virtuele virtuele aanval. Goedenavond. Straks om ongeveer kwart voor tien. Niet, zoals Abu Shiflik in sommige programmabladen staat vermeld. Een cursus samen zijn. De cursus samen zijn begint volgende week. Vandaag doen wij om kwart voor tien de mens achter deze stem. In de slaapvertrekken heeft Natasja Robin geholpen... met het uitpakken van zijn koffer. Juist, juist, juist, juist. Die stem. Hij voorziet echt alles wat los en vast zit van voiceovers. Maar dat doet hij wel met beleid. Dat is de stem straks van Rini van den Elzen. En wie, wie zit daar achter die man? Dat hoort u. Maar nu eerst. Panama. Panama en de Indianen. Eergisteren was het Columbusdag. Dat is een dag waarop Amerika herdenkt dat Columbus in 1492 voet aan wal zette. Het is een omstreden dag voor veel inheemse volkeren... want toen is toch eigenlijk de ellende begonnen. Deze dag wordt vaak aangegrepen door, voor protest... en zo ook in Panama door de Nagobe-Indianen. Zij protesteerden eergisteren tegen de Stuwdam Barro Blanco... en dat was niet voor het eerst dat ze dat deden. Dat doen ze al maandenlang... Er zijn wetten en regels in Panama die bepalen dat als de regering mijnbouw- of waterkrachtcentrales wil realiseren, dat ze dan rekening moet houden met de belangen van de lokale bevolking. In het geval van de Stuwdam Barro Blanco zijn er grote twijfels of de regering dat eigenlijk wel heeft gedaan. Okke Arnstein woont in Panama. Hij ging daar op onderzoek uit, hij sprak Indianen en activisten, terwijl Gilles Frenke hier in Nederland slag ging omdat er namelijk een Nederlandse bank bij de financiering van deze stuwdam betrokken is. Weet deze bank wel waar aan ze is begonnen? We gaan luisteren naar Barro Blanco. Een verhaal over corruptie, de macht van het geld, CO2-emissie en strijd. Elke week is het wel raak ergens in Latijns-Amerika. Indianen protesteren tegen een kopermijn. Lokale bevolking komt in opstand tegen een stuwdam. Indianen van hun land verjaagd. Politie slaat opstanden bloedig neer. Avatar, het ware verhaal, draait hier nog steeds. Week in, week uit. En altijd wel in een theater in de buurt. Ook hier in Panama. Afgelopen januari bezetten de negobe indianen de Pan-Amerikaanse snelweg. ...omdat de regering voor de zoveelste keer grootschalige mijnbouw- en waterkrachtcentrales in hun gebied wilde vestigen. De militairen kwamen en een dagenlange veldslag volgde... ...en twee doden en tientallen gewonden verder moest de regering alsnog baksel halen... ...voor het oog van de inmiddels toegestroomde wereldpers. Geen mijnbouw en stuwdammen dus in het gebied van de Indianen. Behalve één dam die net over de grens van het reservaat wordt gebouwd. Barro Blanco heet het project en het wordt gefinancierd met Nederlands geld door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. Het is iets over twee uh, in de ochtend. Uh, de bus is net weg en ik sta in Tolé. Dat wil zeggen bij de afslag Tolee van de snelweg. En Tolee is een dorp dat ligt zeg maar aan de grens van de Comarca, het reservaat van de negobi indianen En dit is het dorp waar je wezen moet om dan vervolgens met een pick-up truck het reservaat in te gaan. En dat ga ik doen, want dan ga ik kijken wat er nou precies onder water wordt gezet als die stuwdam wordt gebouwd. Daar zijn we net langsgekomen in de bus, die stuurdam, die hele grote bouwput waar ze met vrachtwagens en uh, graafmachines in de weer zijn. En ja, ik sta hier en ik moet maar gaan kijken in dat dorp of er ergens uh, een kop koffie te krijgen is ofzo. De wegen zijn hier zo slecht en onbegaanbaar dat het openbaar vervoer plaatsvindt met pick-up trucks waar een soort huif overheen is gebouwd. Nou, de auto zit inmiddels zo vol dat de mensen moeten staan achter in een pick-up truck. Dat heb ik nog nooit gezien. En hangen op de achterkant en we rijden over een soort hobbelweg. Het is hier ontzettend mooi. Het landschap is echt spectaculair. We rijden op een vallei af, daar hangen wolken in. En um, daar stroomt de rivier doorheen waar, waar die dam in gebouwd wordt. Dan komen we nu bij een brug. Een soort een van de beroemde Panamese houtje-toutje-bruggen. En die gaat over een snel stromende rivier heen. En die rivier die komt uit op de rivier waar ze die dam in gaan bouwen. Dus dit is binnenkort, tenminste als het allemaal doorgaat, ook geen rivier meer. En die brug is dan ook weg waar we nu overheen lopen. Het is inmiddels echt jungle geworden. We lopen in een vallei. Hele hoge bergen eromheen. Water in de rivier staat niet zo hoog. De banken liggen droog. Heel Panama leefde mee met de Nagobe-indianen tijdens de veldslag in januari. En wat mij, terwijl ik aan de buis gekluisterd zat, opviel... was dat er zoveel vrouwen bij betrokken waren... Overal waren ze te zien, in hun felgekleurde jurken. En hier in de Comarca heb ik eindelijk kansen te ontmoeten. Het was heel moeilijk, we moesten vechten tegen de vermoeidheid en konden niet gaan slapen, omdat de politie dan zou komen. En dan de hele dag in de brandende zon. En het was ook moeilijk omdat in het dag het zon klient en boven zon. We pasten 24 uur daar. Was je bang? Nee, ik was niet bang, ik was woedend. Ik had ravië, want door hun schuld waren we daar. En hoewel we niet gewond waren, hebben we er economisch en moreel veel last van gehad. Fysiek, maar ellos no hecho daño de todas formas, de todas clases ellos Wij werken op het land, daar leven we van, maar in plaats daarvan moesten we steeds naar bijeenkomsten van hier naar daar en dan hebben we alles van hier naar de naar hier, naar en naar het tijd dat we gasten. Het in 2011, hebben we drie maanden in een allá in Barro Blanco. We hadden drie maanden een camp bij Barro Blanco en konden dus niet werken. We we de We Zelfs voordat het project gebouwd is, ondervinden we er al schade van. ze schade. Na de protesten begin dit jaar werd er een commissie ingesteld... onder leiding van de VN en de katholieke kerk... die voor eens en voor altijd moet vaststellen... wat nou precies de gevolgen zijn van het Barro Blanco-project... voor de Indianen en anderen die in het gebied wonen. Er zijn landmetingen gedaan en inspecties gehouden. De Indianen werken aan dit proces mee, maar echt vertrouwen doen ze het niet. Daarvoor zijn ze al te vaak voor de gek gehouden. En de bouw van de dam gaat intussen wel gewoon door... hier een bijeenkomst aan de gang met uh, kleine landbouwers... kleine boertjes en indianen. En die worden hier op de hoogte gebracht door hun vertegenwoordigers... van de voortgang in onderhandelingen met uh, de regering. En dat gaat niet zo heel erg goed... want die, dat bedrijf wat die stuw dan bouwt, dat ligt voortdurend. Er zijn allerlei verschillende kaarten over waar het water nou precies komt te staan. Uh, de studies die er zijn gedaan voor uh, milieueffecten... die kloppen niet of die zijn achterhaald. Want ze willen nu veel meer water in dat stuwmeer gaan uh, hebben... Dan, dan ze oorspronkelijk van plan waren. En dat is helemaal niet onderzocht wat daar de effecten van zijn. En er zijn hier, uh, nou, een stuk of... 30 mensen, denk ik. Die zijn van Heinde en Verre aangekomen. En die luisteren naar uh, de, hun vertegenwoordigers die vertellen wat er uh, precies gebeurd is de afgelopen weken en maanden. En de vragen die er komen, die zijn van mensen die zich afvragen: ja, wat gaan we nu verder doen? De mensen zijn niet echt geïnteresseerd hier in details over. Uh, wie nou precies wat gezegd heeft... of wat voor technisch detail er nou wel of niet in een of ander document staat... dat, dat, dat interesseert ze eigenlijk niet zo. Maar ze willen weten wat er gaat gebeuren om, dat, uh, om die uh, dam te stoppen. De Indianen staan in hun verzet, niet alleen. In Amsterdam zit een organisatie, Both Ends, die ageert tegen de financiering van het project Baro Blanco door de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO. En omdat ik niet op twee plekken tegelijk kan zijn, vroeg ik vriend en collega Gilles Frenke om erheen te gaan. Gilles, jij bent bij uh, Anouk Frank geweest van de organisatie Both Ends. Hoe, hoe, wat is dat en hoe was dat? Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingsorganisaties die bekend zijn van radio en tv en inzamelingsacties en zo. Maar Both Ends is een organisatie die ik niet goed kende. Ik moest echt op de website kijken wat ze doen. En um, zij voeren vooral actie uh, rechtstreeks uh, uh, met um, organisaties die ze uh, foute dingen vinden doen op het gebied van uh, milieu. en ook wel sociale zaken, zoals uh, in dit geval met de indianen. En uh, die actie dat is bijvoorbeeld richting uh, uh, de politiek of richting uh, die bedrijven die foute dingen doen. En uh, daar werken een aantal wetenschappers en Anouk Frank is daar één van. Ja, nou dat is mooi. En, en wat heb je er gevraagd? Ik heb Anouk Frank gevraagd hoe zij haar informatie opdoet over die streek. Uh, met wat voor organisatie ze samenwerkt en... Uh, Hmm, waarom ze vindt dat uh, die dam er niet moet komen? Um, wij werken samen met ontwikkelingsorganisatie en activisten in uh, Panama. Die deze dam, nou ja, die, die eigenlijk uh, de inheemse bevolking ondersteunen. Bij wat er met die dam allemaal op en af komt. En die um, vaak in het gebied zijn, die, die hebben bekeken wat... Wat, wat, wat wordt er nou gezegd door de projectontwikkelaar, degene die de dam gaat bouwen? En wat uh, zullen nou werkelijk de gevolgen zijn in het gebied? En begrijpt iedereen dat? En wor wordt iedereen naar, naar iedereen goed geluisterd? En daar was in dit geval, hebben zij in dit geval grote problemen mee geconstateerd. Er werd een meeting gehouden waar eigenlijk iemand achter kwam dat die werd gehouden zonder dat het aan iedereen was verteld. En um, nou, toen mochten mensen wel naar binnen en werd het uiteindelijk gezegd: dit was een publieke consultatie. Maar de manier waar. Het op was, opgezet was eigenlijk om het geheim te doen. En mensen hebben ook eigenlijk niet hun zegje kunnen doen. En uiteindelijk was dus niet iedereen het eens met die dam. Om elektriciteit te genereren voor verde leven de stad. Ja, om elektriciteit te genereren. Een van de mensen in Panama met wie boven en samenwerkt is milieuactivist Oscar Sogandaris. Hij blijkt een onuitputtelijke bron van informatie te zijn en overspoelt me met gegevens over hoe er geknoeid is met de milieurapportages door de stuwdam. Hele stukken blijken te zijn overgeschreven uit de universiteitsbibliotheek. En een keur van andere issues die volgens hem aan het project niet kloppen. Panama heeft energie nodig, vindt ook hij. Maar geen 160 nieuwe waterkrachtcentrales die gepland staan in het hele land. Meer dan in de rest van heel Centraal-Amerika bij elkaar. greenwashing is verde, dat is Greenwashing, groenwassen, dat is wat er met de Baro Blanco-dam gebeurt. Het verkopen van een project als groen, terwijl het dat niet is. Er moeten bijvoorbeeld vele hectares bos gekapt worden, waar water komt te staan, om de vorming van methaangas te verminderen. Baro Blanco krijgt even zo goed carbon credits. Dat zijn certificaten die garanderen dat er met de bouw van de stuwdam minder CO2 wordt uitgestoten dan wanneer er een kolen- of gascentrale gebouwd zou worden. Die carbon credits kunnen dan worden verkocht aan bedrijven of landen die hun uitstoot op die manier op papier reduceren. Het is een engaño. Het is een engaño. Het is een manipulatie van de waarheid, een Nou, Wij zien grote problemen met dat systeem, want het uh, geeft eigenlijk de mogelijkheid aan Nederland en Nederlandse bedrijven om CO2 te blijven uitstoten, dus om vervuilende energie te blijven promoten, om bijvoorbeeld een nieuwe kolencentrale op te zetten. Terwijl je aan de andere kant van de wereld een project, in een project investeert... dat zogenaamd schoon is en minder zou uitstoten. Maar ja, bij dammen is er sowieso al het probleem dat er methaanuitstoot vindt. Dus hoe schoon is dit? Het, okay, het stelt geen CO2 uit, maar wel een nog veel heftiger broeikasgas. Dus uh, het is niet gezegd dat dit per se schoner is... Aan de andere kant exporteer je eigenlijk ook, nou ja, in dit geval de mensenrechtenproblemen of de sociale problemen die zo'n dam met zich meeneemt. Dus dat maakt het nog extra, um, ja, extra controversieel. De Nagobe-Indianen voeren al 13 jaar strijd tegen deze stuwdam en de voortdurende spanningen en onzekerheid eisen hun tol. Es esa situación aquí que que nadie sabe exactamente si vamos a ganar o vamos a Forzaakte, hé, de hele situatie veel spanningen wil ik weten. Ik es me imagino que es o dan stress alla gente. Sí, porque Ja, zegt ze. We hebben geen moment rust en we leiden geen vredig bestaan meer. Al de ma, al pueblo, eso no no tiene paz. Hij heeft geen moment om te slapen, niet te gaan, niet te leven, niet te leven. Merkt zij dat zelf ook? Claro sí, porque... Uiteraard, ik moet mijn kinderen vaak alleen laten om naar bijeenkomsten te gaan. Ik kan niet werken. Ik kan me niet concentreren. Ik kan me niet concentreren en ik denk de hele tijd aan wat er met ons gaat gebeuren. Ik zal ons niet veranderen waar we werken. Ze gaan ons ons land afpakken, de plekken waar we wassen en baden, dat wordt allemaal verboden. Niemand kan er dan meer vissen van de rivier leven. Mm -hmm. Wij leven niet van het eten dat de regering aan de armen geeft. En de Nigobe leven niet van de supermarkt. Hier leeft men van kleinschalige landbouw. En als dat niet meer kan, is er niks om van te leven. En daar zijn we heel bezorgd over. Uh, ja, dit project, een, een dam, is uh, in eerste instantie bedoeld om elektriciteit te leveren... aan de grote bedrijven in Panama en aan de middenklasse in de stad... Er zijn al een heel aantal dammen in Panama gebouwd. Dit is er nog één erbij. Uh, en het, ja, het heeft politieke steun. Er, er is een lijst gevonden van wie, wie zijn nou allemaal aandeelhouders in deze dam. En dat zijn ook weer de vrienden rondom de president. Nou ja, dit leidt wel tot de vraag van wie krijgt er nou echt profijt van deze dam. En dat blijkt heel erg um, dat dat niet de arme bevolking is. Corruptie, daar kunnen ze in Panama wat van. De president, supermarktbaron Ricardo Martinelli, rolt van het ene schandaal in het andere, van corrupte aanbestedingen tot duistere deals met Berlusconi en zijn handlangers, door wie hij liefkozend Il Capo wordt genoemd. En ook Baro Blanco lijkt er niet aan te ontsnappen. Manolo Miranda, een van de indianen die betrokken is bij de VN-commissie, legt het me uit. In eerste instantie zei de projectontwikkelaar dat het project 62 miljoen zou kosten. Maar nu is dat 120 miljoen. Een enorm verschil. Waar komt dat verschil vandaan? Smeergeld. Het bedrijf probeert de gewetens van de regering en bestuurders te kopen. De Nederlandse bank die in dit project investeert... heeft niet in de gaten dat dit bedrijf grote problemen heeft hier. En dat deze bank deel is van dit probleem en deze corruptie... ze kunnen toch niet geblinddoekt investeren... zonder te weten wat de lokale effecten zijn is de realiteit van het impact in het Hoe zit het nou met die Nederlandse financiering voor de Baro Blanco Stuwdam, wil ik weten. Hebben die bankiers van de ontwikkelingsbank FMO, eigendom van de staat... ...wel in de gaten in wat voor wespennesten zich aan het steken zijn? Terwijl ik ben de Ediane in de Comarca bivakkeerde, ...ging Gilles Frenken naar Den Haag... ...en dankzij Skype hoorde ik meteen hoe het was gegaan. Uh, Gilles, je bent bij de uh, FMO geweest. Ho ho hoe is dat daar bij die bank? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, in Den Haag, in het centrum van Den Haag, daar zijn allemaal van die enorme flatgebouwen. En um, in een van die gebouwen, ja, dat is gewoon zo'n vierkante doos. Daar bleek dus die FMO-bank. En toen ik eenmaal in dat uh, betonnen en glazen paleis. Uh, ...aan het wachten was op de voorlichter en op de twee mensen die ik ging interviewen. Toen uh, keek ik om me heen en zag daar overal Afrikaanse kunst. En dat is dan wel weer grappig. Aan de buitenkant is het gewoon zo'n kil bankgebouw. En binnen zie je van, hé, hey, dat zijn allemaal uh, toch de wat socialer ingestelde mensen... ...die, uh, zeg maar, geven om uh, de cultuur van andere landen. En in die andere landen, daar uh, investeren ze dus ook in... FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. Wij werken dus in ontwikkelingslanden en opkomende landen wereldwijd. In Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Ons doel is eigenlijk dat wij streven naar het realiseren of het bijdragen aan economische groei in ontwikkelingslanden. En dat doen wij door te investeren in de private sector. Dus in ondernemers, ondernemingen. En daarmee hebben wij de overtuiging dat wij eh, sociaal-economische groei... Eh, dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En dat resulteert weer in werkgelegenheid en uiteindelijk ook in armoedebestrijding. Gilles, ik begreep dat die bank, die zijn zo verantwoord en transparant... en volgens alle richtlijnen bezig... dat de heren met wie je gesproken hebt niet met hun naam op de radio willen. Ja, nee, dat is waar, dat is raar. Want je zou zeggen, ze hebben niks te verbergen, ze zijn transparant... Maar ja, dat, dat willen ze niet. En wat je niet hoort, dat er ook nog een voorlichter bij zit... die goed oplet of alles wel goed gaat in dat gesprek. Ja, had je de indruk dat ze er nerveus over waren? Enorm. Ze zijn niet gewend om gecontroleerd te worden. Niet door zo'n both ends en niet door wie dan ook. Misschien... Uh... Ze zeiden zelf dat ze wel eens gecontroleerd worden door het parlement. En dat, dat lijkt me ook uh, logisch, want uh, de FMO-bank werkt met onder andere geld van de Nederlandse overheid. Nou ja, het is ook een bank die, voor, wat ik begreep, is voor het, meer, het grootste gedeelte van de aandelen is in handen van de overheid. Nou, dat heet het grootste deel, dat is geloof ik 51%. Nou ja, goed. <laughs> meerderheidsaandelen. Ja. In landen als Panama is het zeer gebruikelijk dat uh, mensen die toestemming verlenen voor dit soort projecten uh, steekpinnen gaan aannemen. Hoe, heeft u daar zicht op en kunt u garanderen dat in zo'n project uh, niet allerlei mensen van het geld wat uit Nederland komt of van de FMO, dat dat in de zakken van de uh, rijke mensen of de machthebbers, zoals bijvoorbeeld de president, gaat verdwijnen? Nogmaals, wij gaan zeer zorgvuldig te werk. Uh, wij hanteren internationale standaarden waar we tegen onze projecten toetsen. Uh, tegelijkertijd werken we ook in hele lastige landen, uh, uh, ontwikkelingslanden. Uh, wij doen er uh, op elk project, bij elke investering, bij elke financiering alles aan om uh, volledig uit te zoeken uh, dat, uh, dat dat soort praktijken uh, niet het geval is. Tegelijkertijd, echter, zullen de spreekwoordelijke Panamese corrupto's er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat zij hun deel van het smeergeld en de commissies krijgen. Panama figureert stevast als een van de meest corrupte landen in Latijns-Amerika... op lijsten van organisaties als Transparency International. En hoe ziet de FMO het verzet tegen de Dam eigenlijk? Er zijn... In Panama veel protesten geweest van de mensen die in dat gebied wonen. Die willen die dam niet. Weten jullie waarom? Um, wat wij weten is dat uh, er aan de ene kant brede steun is voor het project. Maar dat er ook een kleine groep is die, die inderdaad tegen dit project is. En die ook uh, in een bepaald gedeelte van, uh, van de, de footprint, om het zo te zeggen, van dit project ook uh, wel steun heeft gekregen voor die opvatting. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, deze protesten zich met name toespitsen op het, uh, het gebied waar de Ngabe-Bukle-gemeenschap woont. Dat is een, een comarca, zoals ze in het Spaans zeggen, uh, met een, een bepaalde vorm van zelfbestuur. U moet zich voorstellen dat eigenlijk in het hele omtrek van, het, uh, van dit gebied er brede steun is. Alleen rondom dit gebied spits zich inderdaad protest toe. En het is, denk ik, belangrijk om daarbij te onderkennen dat... Het... Wij vinden het aan de ene kant begrijpelijk dat er vanuit de historische ontwikkelingen dat er argwaan is. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, in dat bewuste gebied er in het verleden concessies zijn geweest voor grote hydroprojecten, waterkrachtprojecten, mijnbouw, etc. En dat zijn lang niet altijd goede projecten geweest natuurlijk. En dus er is een, een historie van, van onrecht en gebrek aan zelfbeschikking. Waar naar onze overtuiging dit project enigszins een slachtoffer van is geworden in de loop der tijd. En wij hechten er ook erg aan om uh, in onze analyse heel zorgvuldig te zijn. En te scheiden wat speculatie is daarover en wat feiten zijn. En voor ons staat het vast dat een klein gedeelte slechts onder water zal komen te staan. Uh, het gaat over dat er hele dorpen onder water zouden komen te staan, et cetera, et cetera. Is dat niet het geval? Dat is niet het geval. Ik loop door het dorp achter Italo en zijn zontje aan. En we zijn aan het kijken waar precies die punten zijn waar het water komt te staan volgens de officiële metingen. Hij liet me er net al eentje zien. Nou, daar lag een, huis, een paar huizen liggen daar dus onder. Italo Jiménez woont met zijn zoontje in het gebied dat onder water dreigt te worden gezet. En hij is de oprichter en leider van de M10-beweging die actie voert tegen stuwdammen zoals Baro Blanco. Hij is wat men noemt een gerespecteerd man. Het hangt grotendeels van hem af of er gedemonstreerd wordt, of er een weg wordt bezet of op andere manieren verzet wordt gepleegd tegen Baro Blanco. We lopen hier nu over een modderig pad. De zon schijnt gelukkig. Er staan allemaal gebouwtjes van bamboe en hutten en groeien bananen. Mensen zijn hout aan het hakken. Kippen. De markt hier. Hier hij wijst nu helemaal de andere kant op. Por de la Boven de school. Eso está een con la broca. Maar Italo, we staan hier veel hoger dan het dak van de school. Hoe kunnen ze dan zeggen dat er geen lokale gemeenschappen onder water worden gezet... ...als hun eigen markering laat zien dat zelfs de school onder water komt te staan? Dat is precies waarom wij maar blijven zeggen dat ze nooit de waarheid spreken. Het is misdadig de effecten die dit heeft. de impact impact de regering. zou deze school moeten afbouwen in plaats van stuwdam neer te zetten. Het is niet wat hij wil imponeren. Het regering moet met de de la empresa ha dicho la verdad. Porque imagínense, son puntos de área de Dit zijn markeringen van, van, van, van waar het water komt te staan en ze hebben er nooit iets over uitgelegd. La gente del campo son gente humilde que no son preparados, no han no entienden veel dingen. Maar als je ze cuidado die markeringen zijn door het bedrijf zelf gemaakt zonder empresa no esta la punto de fijación del punto de ONU de door de VN het bedrijf zelf zei dat het water veel lager zou komen te staan en daarom hebben we nu ook betere kaarten. Ah, de ONU entonces, hizo un nuevo medidas ja, ese, para así. A raíz de oké. Okay. Mm -hmm. Er zijn in Panama wetten die het gebied van de Indianen, de Comarca, beschermen. En ook in de aangrenzende gebieden mogen niet zonder meer grote projecten worden gebouwd. Maar van die wetten lijken de regering, de projectontwikkelaar Genisa en de banken zich niet al te veel aan te trekken. Er is op dit moment onderzoek gaande in het kader van de dialoog... waarbij een onafhankelijke instantie van de VN, de UNDP... naar het gebied is gegaan om te kijken wat nou eigenlijk echt die impact zullen zijn. Zij geven aan dat het gebied dat gaat onderlopen groter is... dan wat de projectontwikkelaar aangeeft. En als dat echt het resultaat is uit de dialoog en dat wordt uiteindelijk erkend... dan worden de gevolgen voor de inheemse bevolking dus groter dan de FMO en DEG in hun rapportage hebben erkend. En moeten zij hun beslissing herzien, zou ik zeggen. Want dan klopt de projectbeslissing niet meer. Maar dat gaan ze misschien niet doen? Dat herzien? Ze gaan misschien gewoon door met die dan? Dat, dat kan. Nou, ik denk als die problemen er echt zijn... dan is het een onrechtmatige beslissing. Van hebben ze op basis van iets het project toegelaten... of geaccepteerd dat wat niet juist is en dan... Lijkt me dat de FMO daarop wel nog eens aangesproken kan worden om, om dat terug te draaien. Dus daar zullen wij dan zeker ons best voor doen. We zijn op een tocht door het gebied wat aangetast zal worden door het reizende water. Het is, allemaal, het is een beetje een technisch verhaal, maar... het het normale niveau van het stuwmeer dat hier gemaakt wordt... is 103 meter boven de zeespiegel. Maar omdat het hier vaak zo hard regent... is er een soort buffer van 5 meter. Dus het maximale niveau... en het regent hier nogal vaak heel hard. Dus het maximale niveau is 108 meter boven de zeespiegel. Dus wat hebben ze nou gedaan? Dan hebben ze Die 103-lijn hebben ze gemarkeerd... Dat heeft de VN gedaan. Maar dat is een beetje misleidend, want dat water komt dus veel hoger. En zelfs huizen die dan niet uh, onder de 103-lijn vallen, die stromen toch over als het een keertje hard regent. Hoe graag ik ook in schone energie wil geloven, feit is dat niemand hier die stuwdam wil. Ook in Tolé, het dorp buiten de Comarca, steunde de bevolking massaal de Indianen tijdens de protesten in januari. Een meerderheid van de Panamese bevolking wil dit soort projecten ook niet. Het wordt allemaal nog onbegrijpelijker als blijkt dat verder stroomafwaarts in diezelfde rivier nog een stuwdam staat gepland met 160 waterkrachtcentrales goedgekeurd in Panama... is Baro Blanco nou echt nodig? Hoe noodzakelijk is het dat straatarme mensen die hier al hun hele leven wonen... van huis en haard verdreven worden, zoals deze mevrouw met wie ik sprak. Omdat een stel ondernemers en een Nederlandse bank hun rendementstargets willen halen. waarom ze hier komen? En waarom ze ze en de eeuwenoude begraafplaats die Italo laat zien. Of de rotstekening. De anonieme heren van de Nederlandse ontwikkelingsbank vertelden aan Gilles dat de problemen met de lokale bevolking... ...tijdens de loop van het project opgelost zullen worden. Maar wat die oplossing dan is, dat weten zij ook niet. En ik vrees dat het dezelfde oplossing wordt... ...die de afgelopen jaren bij andere stuwdammen stevast is toegepast. Haal het leger erbij, vernieuw hun huizen en schop ze van hun land af. We hebben hier uh, nu al ruim anderhalf uur langs die rivier gelopen. We komen steeds lager. En er komt dus ook steeds meer onder water te staan. Die punten die door de VN zijn uh, aangewezen, die liggen steeds verder van die rivier af. We zijn net door een dorpje heen gekomen, Kia. En dat komt in zijn geheel onder water te staan. En dat zijn dus, ja, dat zijn officiële... Markeringen. Dus het is echt onzin dat de bedrijf, de, ja, het bedrijf zegt dat dat helemaal niet zo is. Dat er niemand verplaatst hoeft te worden. We zijn onderweg naar petroglyfen. Dat zijn oeroude rotstekeningen. En um, die gaan dus ook weg. Niemand weet wat ze precies betekenen. Um, er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Sowieso naar het culturele erfgoed van de Ngobi-Indianen. En um, ja, dat kan dus dan nooit meer, want dat verdwijnt of je met een onderzeer naartoe. Inmiddels heeft zich een troep kinderen bij ons aangesloten. Die zitten nu allemaal op een grote steen midden in de rivier. Hoe ze daar zijn gekomen, God mag het weten. Om ons heen hoge bergen, hoge bomen. Er leeft hier ook een of andere kikkersoort die nergens anders voorkomt. Die gaat ook weg. Dit geluid van de snelstromende rivier van Panama. Dat gaat dus ook verdwijnen. Want dit wordt een meer. Allemaal voor de vooruitgang. Krijgt het Barro Blanco verhaal een happy end? De regering heeft gezegd dat het project hoe dan ook doorgaat. De Nederlandse geldschieters lijken vastbesloten om in het project te investeren. En de N'Gobbe-Indianen zijn bereid om zich, indien nodig, letterlijk dood te vechten om het project tegen te houden. De regering heeft nog nooit flexibiliteit getoond en ons steeds gedwongen tot protesteren en geweld voordat ze iets toegaan. We zijn het project Barro Blanco. We dus nu doen we een beroep op de banken om de financiering stop te zetten. Om meer bloedvergieten te voorkomen. De Nigobe verdedigen hun land en water, ongeacht de consequenties. We proberen aan de internationale dat dit En meer van de heeft een principe dat is de natuurlijke recursos. Maar Als we het opnieuw op straat moeten uitvechten, dan doen we dat. Want dit gaat om ons bestaan. We Onze de ons, het protest in Panama is heel hevig geweest. Het was uh, de, de... Ja, er waren heel veel indianen op, op pad en ze hebben een snelweg afgezet... wat direct economische gevolgen heeft in Panama. Uiteindelijk is er militaire repressie geweest, zijn er twee doden gevallen. Dus het is in, in Panama zeker nog niet uitgespeeld. En ja, er zal hopelijk een moment komen dat FMO dat uh, gaat inzien. En ik denk uh, ja, dat die geluiden uit Panama moeten blijven komen om, om, uh, om FMO dat te doen inzien. Maar, als het nodig is, zou je het dan weer doen? Natuurlijk, ongeacht de prijs die ik daarvoor moet betalen. Hmm. Barro Blanco. Het werd gemaakt door Ocker Ornstein en Gilles Frenke, eindredactie Otto Liene Rijks. Naar aanleiding van deze documentaire heeft uh, sp kamerlid Jasper van Dijk, hij heeft ontwikkelingssamenwerking in zijn portefeuille, aangekondigd om Kamervragen te gaan stellen. Uh, meneer Van Dijk, goedenavond. Goedenavond. Wat gaat u uh, staatssecretaris Knapen precies vragen? Nou, ten eerste wil ik graag een oordeel van hem over deze reportage. Want hieruit blijkt dat er natuurlijk uh, nou, heel veel vragen zijn te stellen over uh, dit project, wat deels met Nederlands ontwikkelingsgeld wordt betaald. Mm -hmm. uh, en uh, nou, eerlijk gezegd, uh, als je goed naar de reportage luistert, dan is het eigenlijk al aanleiding om te zeggen: uh, zet de zaak voorlopig stil uh, totdat dit glashelder is uitgezocht, want uh, ja, dit gaat helemaal niet goed. Want de overheid is eigenlijk toezichthouder van deze uh, bank. Ja, dit is een ontwikkelingsbank die uh, voor het merendeel in, uh, in handen is van de Nederlandse overheid. Die uh, allerlei ontwikkelingsprojecten steunt en financiert. En uh, nou ja, dat is dus überhaupt van groot belang dat een Nederlandse uh, burger goed inzicht heeft in uh, wat voor projecten uh, zo'n bank onderneemt. En daar, dat is dus buitengewoon schimmig. Dat blijkt ook uit jullie reportage. Men is daar niet transparant over. En ik zou zeggen, uh, mensen moeten van tevoren kunnen zien welke projecten FMO als ontwikkelingsbank onderneemt. En men moet ook klachten kunnen indienen. En die moeten onafhankelijk getoetst worden op het moment dat er vraagtekens bij te plaatsen zijn. Is deze bank verder, dat u weet, een, een, het gebeurt dat vaker met deze FMO-bank? Nou, ik ben een relatief nieuwe woordvoerder van ontwikkelingssamenwerking. Ik heb het een paar weken geleden overgenomen van mijn collega Ewart Eergang. Ja. Dus ik uh, ga dat uh, graag uitzoeken allemaal, want ik uh, heb daar dus nog niet heel veel uh, naar gekeken. Maar uh, kijk, het is wel duidelijk dat er ongelooflijk veel geld omgaat in deze uh, business, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. De bank zelf heeft 6 miljard euro om te besteden. En uh, nou, dat is dus van het grootste belang dat men goed op de hoogte is van uh, de activiteiten die zij al of niet steunen. Maar is dat geld ook wat van de ontwikkelingssamenwerking komt? Ja, zeker. Uh, FMO is een van de uh, banken die door de Nederlandse overheid wordt uh, gesteund. Ja, maar dan moeten, dan moeten het waarschijnlijk uh, investeringen zijn, of niet? Die, die moeten ja. wel winstgevend zijn. Ja. Maar dat is ook beleid wat de afgelopen twee jaar actief door het kabinet Rutte is ingezet. Hè? Men wilde af van de ontwikkelingshulp, zeg maar. En men wilde juist meer dit soort activiteiten, private uh, activiteiten, ondersteunen om daar zelf ook weer winst uit te kunnen maken. Zou het ook zo kunnen zijn dat, dat, dat, dat deze bank nu zo reageert op onze uitzending? Want ze willen ook geen, geen weerwoord meer geven. Dat ze, dat, ze, dat ze er misschien toch al zo diep in zitten... dat ze denken van ja, maar we, we kunnen niet meer terug... want dan gaan we de vreselijk op verliezen. Dat zou inderdaad kunnen. Dat zou natuurlijk buitengewoon uh, pijnlijk zijn als dat het geval is. Uh, dus dat is een van de vragen die ik aan de regering stel. En ik stel ook aan de regering de vraag... hoe het nou toch kan dat de Europese investeringsbank afzag van deelname aan het project, omdat zij niet onderzoek ter plaatse mochten doen. Hm. En blijkbaar was dat voor FMO geen aanleiding om te zeggen, dan doen wij ook niet mee. Uh, dus ja, er zit echt een luchtje aan deze zaak en uh, staatssecretaris Knapen heeft wat uit te leggen. Ik zou Knapen willen vragen, bel Okke Orenstein, onze man in Panama, en hij weet daar alles van hij is daar ter plaatse op onderzoek uitgegaan. Meneer Van Dijk, bedankt. En uh, zodra de vragen binnen zijn, publiceren ze uiteraard ook op uh, onze site van uh, Holland Doc. Graag gedaan. Dank je wel. Jo. Daar. Het is tijd, dames en heren, niet voor de cursus Samen Zijn. Nee, nee, nee, nee. Als u misschien net inschakelt om die te gaan beluisteren. Volgende week komt de cursus, een cursus Samen Zijn. Vandaag... Het laatste deel van Holland Dok hoort stemmen. We kennen nu Andy Houtkamp beter, de sportverslaggever. We weten nu ook dat er een hele leuke vrouw schuil gaat achter de vertragingen op de stations. Dat is Tuffy Vos. En vanavond vanavond de meest gehoorde voice-over van Nederland. Maar hij spreekt niet zomaar wat in. Nee, nee, nee. Vanavond bezoekt Roy Heerkens, Rini van Den Elzen. Zit van mijn maten en jij bent een jacuzzi. Dat ziet er zo verleidelijk uit. Jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder. Ja. Je bent vrij en je zit weer vast. Deze film wordt mede mogelijk gemaakt door mensen als Get Fresh. Zo cool ik heb ik het nooit geproefd. Hallo. Hallo. Hi. Kom Hi. Goedemiddag. Hoi. Nou ja, dat is een gezellig ontvangst, hè, zo, hè? Ja, ja. ja. Hé, hey, Sammy, die meneer die komt niet van jou, hè? Ja, je woont mooi. Ja, okay. Midden in het Groene Hart, of niet? Nou, het is een beetje de, de, het zuiden van het Groen Hart, voor mij de zak. Ja. Maar, eh... Uh, mooi uitzicht. Ja, wij hebben hier een, uh, een schone horizon, uh, zoals dat heet. We kijken lekker uh, op de koeien zomers. Uh... Nu stond de radio net aan. Hoeveel spotjes hoor je dan van jezelf uh, voorbijkomen? Nou, dat valt best wel mee. Want wij, hebben, wij zijn een beetje meer de Radio 2-luisteraars uh, zelf. Qua doelgroep ook. heeft natuurlijk ook een beetje met onze leeftijd te maken. En, uh, dus ik heb bijvoorbeeld nooit 538 of zo opstaan. Terwijl ik wel eens van mensen hoor van... Je, ik hoor jou heel de dag. En dan zeg ik, maar waar luister je dan naar? Ja, 538, ja. Dat heb ik, dus dat hoor ik zelf nooit. Ja. Dus een enkele keer hoor ik hier wel eens een spotje. En dan... Uh, ja, dan is dat. Dan, dan, dan, dan, dan heb je wel zoiets van. Oh, dan moet ik eigenlijk even stil zijn. Anders dan praat ik door mezelf heen. Dat is wel toppunt van onbeleefdheid, zeg maar. Wil ja. ja, door jezelf heen praten is echt. Uh, ja, gekke kan het eigenlijk niet. En wat denk je dan, als je dat hoort? Als je jezelf terug hoort? Nou, nee, nee, niks meer. Niks meer. Nee, vroeger wel in het begin, zeg maar. Toen ik dat natuurlijk pas deed. Dan. Uh, ja, dan had ik wel zoiets van. Hé, uh, hey, daar ben ik! Weet je wel, maar, ja, dat. Je hebt een studio hier? Ja. In huis? In huis. Ja, dat is, dat, is, dat is de markt. De marktwerking eigenlijk. Weet je wel? Het is, uh, iedereen heeft tegenwoordig een studio thuis. Zullen we eens gaan kijken dan? Nou, dat is drie hoog. Dus laat maar mee. Poster van de film Sprookjesboom. Ja. Ja. ja. Dat is dat, dat voor het eerst dat mijn naam op mijn filmposter stond. Dus dat, dat wil je dan wel bewaren. Dat, ja, hier... dat vervult je dus wel met trots. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, ja, best wel. Ja, want ik, ik vind mezelf toch maar gewoon een boerenlul uit Rotterdam. Ik heb geen acteursopleiding of uh, toneelschool of wat. Dus ja, als je dat dan op basis van je talent... en het daarbij behorende doorzettingsvermogen en hoe maar op uh, gerealiseerd hebt... Dan is, dat, dan is dat toch wel wat. Ik zal de deur even helemaal dicht doen. En dan hoor je echt, dit is een uh, vrij stille ruimte. <lacht> Twitter maakt bellen en internetten wel heel goedkoop. Dank Giro Loterij, de gemeene Deler. Morgen om half tien bij RTL 4. Kalmoes Berenburg van Hooghout. De landelijke rust is bedriegelijk. In de slaapvertrekken heeft Natasha Robin geholpen met het uitpakken van zijn koffer. Nou, ik heb me in ik mein, 1992 of zoiets, was dat, dus dat is echt wel twintig jaar geleden... aangemeld bij een stemmenbureau. En dat was toen Multivoice, het grootste stemmenbureau van Europa destijds. En ja, ik heb ook heel erg veel marzel gehad... dat ik meteen een week daarna al uh, mijn eerste opdrachten kreeg. En dat is, uh, een, een van die opdrachten was het uh, tv-programma Booby Trap... wat een, uh, wat een, uh, een heel opvallende voice-over had... Ook wel een typetje, zeg maar. Dus niet mijn, uh, mijn eigen stem, maar dat was. Dit uh, is Booby Trap. En dat was eigenlijk een Corrigales-imitatie. En uh, vanaf dat moment uh, heb ik het eigenlijk gewoon alleen maar druk gehad. En we zijn al twintig jaar verder nu. Dit is JFK met het ANP-nieuws van 1 uur. Battlestar Galactica. Vanavond om half negen bij Sci-Fi. Happy Feet! Vanaf 4 april op DVD. Het ziet er zo makkelijk uit. Maar dat is het dan niet. Maar ja, dat is natuurlijk met alles wat er makkelijk uitziet. Als we Ronaldo zien voetballen, denken we ook... Ja, dat moet ik eigenlijk ook kunnen, zo'n bal zo erin schieten. Dat ziet er toch hartstikke makkelijk uit. Maar dat is de kunst van... Uh, ja, van, van he, oefening baart kunst. En, en, en uh, ja, het is vaak de kunst om dingen er makkelijk uit te laten zien. Maar dat zijn ze niet. Het heeft jou geen mindeieren gelegd. Financieel niet, bedoel je? Nee, zeker niet. Nee, ik kan er al twintig jaar erg goed van lachen. Maar je heb begrepen zelfs dat je miljonair ervan bent geworden. Nou wow, ja. ja uh, het is nooit mijn drijfveer geweest, zeg maar. En dat je dan nu hier woont in een vrijstaand huis met, met koeien voor de deur, dat is een prettige consequentie van jouw eerdere beslissing. Maar dat is nooit de drijfveer geweest. Want dat, en ik geloof ook, ben er eigenlijk wel van overtuigd, dat als dat wel je drijfveer is, gaat het niet lukken. Dan gaat het gewoon niet lukken. Ik heb begrepen dat je grote geld met name te danken is ook aan de games. Omdat je daar ook verdient aan de rechten. Ik heb wel, uh, ik heb wel, uh, wel eens een aardige hoe dat, uh, vergoeding gehad. Toen had ik ook Marcel dat ik een, een game had ingesproken die wereldwijd is verkocht. Hè, FIFA Street. En uh, Dus als je die game in Amerika bijvoorbeeld koopt in een winkel... Dan hoor je ook mijn stem. Nou ja, dat heeft dan wel, laten uh, we zeggen... een leuke auto uh, zou je daarvoor kunnen kopen. Maar dat is op zich ook heel normaal eigenlijk. Want ja, er worden miljoenen verdiend aan zo'n game. Dus nou, dat is op zich niet raar dat je daar wat van krijgt. Maar het is niet zo dat dat, dat, dat de, de hoofdbron van de inkomsten is, zeg maar. Een gemiddelde commercial. Wat krijg je daarvoor en hoe lang ben je daarmee bezig? Uh, laten we zeggen dat een, uh, een tv-commercial dat zou bijvoorbeeld tussen de 500 en 1000 euro ongeveer uh, uh, aan, aan gage kunnen opleveren. Dat is een beetje afhankelijk van, uh, van hoe vaak het wordt uitgezonden en waar. <coughs> en dat, is, dat kan wel eens zijn dat je daar in vijf minuten mee klaar bent. En dan zou je denken van, uh, nou sorry, in vijf minuten heb je 1000 euro verdiend. Maar als dat 160 keer wordt uitgezonden, dan doe jij 160 keer je kunstje. Marco Bossato staat ook maar een middagje in de studio om dromen zijn bedrog in te zingen. Maar die heeft het er ook echt heel wat meer aan verdiend dan dat middagje werk. Want het wordt iedere keer als het uitgezonden wordt, is het je kunstje. Dus ja, dat is wel een soort normaal iets. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat dit de goedkoopste parkeerplek in Amsterdam zijn hier zijn. Ja. 40 cent voor twee uur. Ja. Waar maak je Amsterdam dat? uit? Nou ja, oké. Okay. Ja, kun je nagaan. Hè? Dat is toch niet te geloven? Ja. Wat gaan we doen? We gaan uh, Barbie's baby inspreken. Dus, uh, ja. Kijk. Dat gaan we doen. Okay. En je bent welkom. Je kan erbij komen. Met gezonde tegenzin rijdt Michael naar tatoeërder Sebas... die het ontwerp voor de tatoeage al klaar heeft. Nee, de, die we net gedaan hebben, Jocelyn. Daar, daar stond 16 zoveel, terwijl dat al 18 zoveel moest zijn... En daar vandaan is ze verder gegaan met 17. En... Het begin valt allemaal reuze mee. Ging het allemaal maar zo makkelijk. Maar ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. De inkt zal toch echt met een naald onder de huid gebracht moeten worden. En met zo'n grote afbeelding gaat dat zeker acht uur duren. Succes! Zijn er bepaalde dingen die je weigert te doen? Zeker. Wat zou een reden kunnen zijn om iets niet te doen? Als ik zelf uh, daar geen fijn gevoel bij heb. Ik ben bijvoorbeeld de vaste invaller bij RTL Boulevard. Ik kan me nog herinneren dat ik toen toen ik daarvoor werd benaderd... dat ik ook heb gezegd... van ja, ik heb wel eens moeite met de valse toon van het programma. Zeg maar. Ik vind het helemaal niet erg om iemand een duwtje te geven. Als iemand in de belangstelling staat als publiek figuur... om die dan wel eens een beetje een por in zijn rug te geven of zo... maar iemand die op één been staat ook nog eens onderuit schoffelen... dat doe ik niet aan mee, weet je wel. Dus ik maak altijd wel duidelijk, ik ben geen trekpop... Het is niet zo dat je maar een kwartje erin gooit... en uh, het komt er allemaal uit wat je, wat je maar opschrijft. Ik roep het wel, nee. Ga mij niet laten zeggen van... En ah, deze stevige wip gaan Barbie en Michael lekker zuipen. Zou ik nooit zeggen. Nu even als voorbeeld. Maar als dat in mijn tekst zou staan, zou ik ze: Nou, of we gaan dit veranderen... of jullie moeten een andere voice overzoeken, Want dat doe ik dan gewoon niet. En dat heeft wel te maken met... Ja, je bent misschien daardoor misschien ook een character voice. Maar ja, ik heb ook wel gewoon mijn eigen persoonlijkheid. En, uh, en hecht daar veel waarde aan, weet je wel. Dus uh, ik ben ook niet gelovig opgevoed. Maar ik ben vanaf dat ik 18 was ongeveer zelf op zoek gegaan. En uh, heb daar ontzettend veel over gelezen. En nog... En in die zin heeft, bepaalt dat zeker, tuurlijk. Ja, dat bepaalt zeker wel uh, hè, mijn normen en mijn waarden, om dat maar eens uh, zo uh, te noemen. Zoals dat natuurlijk uh, een aantal jaren geleden door al werd, uh, werd benoemd. Ja, die komen wel uit het geloof. En dat lijkt te werken. Maar ik ben water gebroken. Maar kan je niet zo lang wachten? Kijk dan nu al de volgende aflevering op rtlxl.nl. Ja, water gebroken. Holland Dok hoort stemmen. Het was een KRO-programma gemaakt door Roy Herkens. Volgende week dan toch echt die nieuwe serie, die cursus Samen Zijn. Jezelf en met een ander zijn. Hoe doe je dat? Vroeger had je rolpatronen. Die heb je niet altijd meer. Sommigen worstelen daar heel erg mee. Want waar houdt zij op en begint hij? En volgende week ook Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Die, die sportjes had je, de bright side of life. Maar hoe is dat? De, de Karo ging langs bij, bij hun twee nieuwe Limburgers. En ja, ik ben heel benieuwd hoe zij dat ervaren. Hier, zometeen de sport, dan eerst het journaal nog. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. WK kwalificatievoetbal op radio 1.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 De Britse celbiologe Arethe Prasad schreef een boek over voortplanten zonder seks. Of sterker nog, zonder dat er ook maar een ander aan te pas komt. Nageslacht uit een kunstmatige baarmoeder. Arethe Prasad, vanavond rond 12 uur in Gesprek op 2 op Nederland 2. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl